Met het nieuws. Het is 7 uur. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Antoinette Rijbaard de Jong kan niet geloven dat ze Olympisch kampioen is op de 1500 meter. Het is een droom die uitkomt, vertelde ze in tranen bij de NOS. Rijbaard de Jong versloeg de Noorse Rakne Wikloend op 600ste van een seconde. Het is het tevende graad voor Nederland en dat is goed voor plek 4 op de medaillespiegel. In de partijtop van de BBB is onrust ontstaan vanwege de keuze voor de nieuwe partijleider. Henk Vermeer volgt Caroline van der Plas op en niet Mona Keizer. Ingewijden hebben tegen de Telegraaf over broedermoord en een dolk in de rug voor Keizer. Anderen vinden Henk Vermeer juist een betere opvolger dan Keizer. De Britse politie is op zoek naar meer informatie... over de buitenlandse handelsreizen van voormalig prins Andrew. Gehoopt wordt dat zijn beveiligers meer weten en dat dan melden. Andrew werd gisteren opgepakt en zat bijna de hele dag vast... omdat hij die informatie zou hebben doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. En bij grote verkeerscontroles in Rijswijk en Zoetermeer zijn twee rijinstructeurs betrapt... die stoot achter het stuur zaten en op dat moment les gaven, meldt oproep West. Ze kunnen nu een bevoegdheid kwijtraken of ontslagen worden. Een andere instructeur kreeg een boete voor bellen tijdens het autorijden. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken er buien over het land en koelt het amper af. Het wordt vannacht 5 tot 8 graden. Morgen begint met regen en het wordt zacht met maximaal tussen de 8 en 12 graden. Staat het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Drie vertragingen worden er gemeld. De A1, hengelo osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er acht minuten langer over. A12, arnhem oberhausen tussen Oude dijk en Duitsland. Elf. En de laatste, dat is de A37, knooppunt holsloten meppen Tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Een vertraging daarvan zes minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. Mm. De Burger King Hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer.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 door topchefs. uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Voor koffie tot tussendoortjes. Nu met volumevoordeel. AH Zakelijk. Dat werkt lekker. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.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 Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker pies bij als het sneeuwt. Of aanrolts als je van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt de heel je winter goed. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Rob Stenders. Dit is Veronica. Dit is Veronica. Op Radio Veronica. Nooit meer wat van gehoord, maar wat een klassieker is dat. Patrick Hernandez voor de liefhebbers. Born to Boogie was nog een klein hitje van hem. Maar hij zal altijd erin het worden aan deze Born to Be Alive. Vandaag de dag nummer 3 in de tipraden. We hebben hem gezet op nummer 12. In de lijst van 20 februari 1979. Die mag je opnieuw samenstellen. Help ons mee. Je bent van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica, via de socials. Je wacht op Dries inleveren. We zijn heel benieuwd. Tot en met nummer 12 zijn we gebleven. Gaan we zo naar nummer 13. Steer It Up van Bob Marley en de Wailers. Hij heeft het voor het eerst opgenomen in 1968. Maar toen kwam het album Babylon by Buzz uit in 1979. En daar stond de prachtige live-uitvoering op. Hij was sowieso wel goed in live-uitvoeringen. Denk maar even aan No Woman, No Cry. Let's up. 68, e De eerste Steer It Up, Bob Marley en de nummer 13. Veel reggae trouwens. Peter Tosh, Mick Jagger, You Gotta Walk and Don't Look Back, The Third World, and Now That We Found Love. Toch allemaal reggae. Hebben we deze nog staan, hè? Het radio. Ik vind hier wat van. We <laughs> hebben deze nog staan. Alleen dat intro al, hè? Prachtig. Ik al even over naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Ik zit op mijn zonderkamer in Almere en ik zit de post net als jij mee te lezen. En over het algemeen is er een mooie rolverdeling tussen, Nou laten we zeggen, 97%, 3%. Maar bij niet-lopen ze het echt wel. 50-50, hè? Het is echt 50-50. Het is maar ja. ook met passie, weet je wel? Dat mensen ja, ja. zeggen... Ja, natuurlijk ja. moet je die draaien. En ja. alsjeblieft niet. Nee, nooit meer. Dus dat is een beetje <laughs> ja, wat, er, wat er binnenkomt. Dus uh, ik, ik ben al een beetje begonnen met, met echt fysiek stemmen tellen... streepjes zetten, want uh, we willen hier ja. natuurlijk toch een uitkomst over gaan krijgen. Uh, ja. Ik zie op dit moment wel dat, uh, nou, laten we zeggen, zo'n zo 60% voor ja gaat. Ik ben benieuwd. Lever nog even een bijdrage. We zijn benieuwd. Paradise by the dashboard light van Middloof. Ja of nee, we horen het graag via de app van Radio Berodica. It is Veronica. Our love is a lie. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table. stumble in. it. Our love is a flame. Chris Norman. Chris Norman was eigenlijk de zanger van Smokey. Je weet wel, die van onder andere Living Next Door to Alice Susie Quattro. Ze speelde onder andere in Happy Days, maar ze had ook een basgitaar. En in de jaren zeventig maakte ze furoren met ruige liedjes... als Candy Can the Can en Devil Gate Drive en 48 Crash. In de halverwege de jaren zeventig kreeg ze toch wel een klein ideetje... om het misschien iets rustiger aan te doen. Kom If You Can't Give Me Love in deze... Stumbling In, bedacht door Mike Chapman en Nicky Chin... die veel schreven voor Sweet, voor Mud, voor Racy... en Heart of Glass van Blondie produceerden... en die hadden we al eerder op nummer 2. Stumbling In staat in onze lijst op nummer 14. Dan gaan we naar een liedje waar we in Nederland ook even aan hebben moeten wennen. De eerste keer dat het uitkwam werd het geen hit. De tweede keer werd het een enorme hit... en dat is toevallig nu in de originele lijst van 19 naar nummer 14. Hier is Grand Funk nog een keer met de prachtige Samkane kind of Wonderful... Toen hebben we hem ook een keer gedraaid. Soul Brothers. Six hadden het, het originele. Some kind of wonderful. Grand funk. Ik zal nog een klein stukje laten horen van de originele versie. Deed ik in die lijst van 75 ook. Dennis, Yo. we moeten zo meteen maar even een definitieve beslissing nemen hè? Ja. Althans, de luisteraars, ja, moeten precies. het afsluiten. Ja, ja ik, ik ben nog steeds aan het tellen, want de keer streep bij. Maar ik zie nu wel een, een trend zich aftekenen. Zichtbaar. Anders heb ik eventueel nog uh, relmateriaal. Oh. Misschien dus wat late in de game. In Engeland kwam namelijk Bad Are The Hell binnen van Midloof. Niet het hele album, maar dat nummer is trouwens ook nog wel een optie, eventueel Kijk. ik Breng je nu in de warm, merk ja, ik, ja. Nou, nee, ja, prima, ja, prima, prima. Er is <laughs> <middels> dus nog een mooie LP-hoes van de Grand Funk. The World Beware. Als je kijkt, zie je daar een paar bodybuilders op staan. Arnold Schwarzenegger maakt er een deel van uit. Ah, ja. Stokken Brown. The prima donna slipped a leather. But she was restless. She knew it in her heart of hearts. She said tonight you better pull yourself together. Because tonight I'm gonna pull myself apart. Listen to me. It's not a tragedy. This time I'm getting through, and now there's something you can do with me. And oh, take me to the wild places and let me show you. Omdat hij dan over sigaretje. Hij gewijs te zijn op het podium. Met een kronkelend meisje eromheen. In een badpakje. En zijn vriendin te zijn. The Wild Places Duncan Brown, twee keer in het in Nederland, één keer in 1979. Volgende week, 24 februari, komt hij binnen in de Tipperade. Dat is over vier dagen. Ik denk, weet je wat, ik pik hem even mee. We hebben er nog eentje staan, hè? Oh, ik vind hier wat van. Referendum. Deze. Wat is er gebeurd met Paradise bij de Day's Boardelijn, Dennis? Nou ja, ik zie echt uh, heel veel gepassioneerde reacties binnenkomen. Uh, Tom ja. de Bruin vond ik uh, erg grappig. Die zegt, ik ga wat inbrengen. Meatloaf en Polonaise lopen is de reden dat ik bruiloft haat. <laughs> nou, vond ik een goeie. Uh, Chitzi die zegt, Meatloaf sorry. Uh, Chris die zegt, nooit meer, wel een tuk nummer. Uh, ik zie hier af en toe een ja binnenkomen, Lisbeth. Uh, Alex die zegt, uh, nee, wat de langer versie duurt te lang. Uh, Renate, nee, alsjeblieft, geen Meatloaf. Pieter, nee, uh, Lisanne, Rob, alsjeblieft niet. De dames mevrouw, die wil hem wel. Um, Petra die zegt, uh, meetlof, ja. Uh, Hugo zegt, nee. nee en uh, en een... zegt zegt, nou, nee, Paradise by the dashboard light. Het is toch een neger, nee geworden. Geen Paradise by the dashboard light. Wel reclame, zometeen terug met meer liedjes... uit de lijst van 24 februari 79. Tot zo.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 Jongens. Composteerbare cups. Check. Biologische bonen. Tuurlijk. Serieus lekkere koffie. De, proef zelf maar. Up. Ga naar de koffiejongens.nl. Hey. De koffiejongens. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's.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 Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Eckstok. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Rob Stenders. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Punt 40. Ongeveer dezelfde leeftijd. En hij was al wereldberoemd en zo ongelooflijk knap. Waar heeft de prijs ervoor betaald? Moest zwaar de rehab in, is zwaar in de bar geraakt. Leef Garrett. I Was Made For Dancing ging van 29 naar nummer 15. Ex-alarmschrijf. Het uh, groep was Patio, had daar wat tegen. She was in love with a DJ, Budgie. she couldn't dance. It was a low-budget disco movie. Romance, well, she had lips like a lollibut, she couldn't sing... It was a crazy production Boring In Holland they got fantasy 79. Disco really made it. Sportivo en Disco really made it. We hebben alle hits, tips en flops opnieuw gewogen. En vanaf vandaag is dit de enige echte volgorde. Dit is de Parallelle Universum Parade. 40, nummer 19. Welkom komen in de teerparade. Amy Stewart, het zou een enorme weer te worden. Knock on wood stond ook vandaag de dag in de Amerikaanse teerparade. Ja, op, op, op quizje. We maken de pup 40. Dus eigenlijk moeten we er een pup pup pub quizje van maken. Ja. Pup pup pub quizje. Even kijken of je er scherp bent Dennis. Van wie is de originele versie van Knock on Wood? Ja, ik hoop dat je, dat je dit ging vragen, want ik vind het origineel het. zoveel beter, want ik haat eigenlijk deze versie. Um, hey. Jawel, hè? Eddie ja? Floyd, kom op. Dan ja. is, ja. is de knock on word. Oh, yeah. word On Wood. En zo lekker deze. Ja, ze mogen, wat mij betreft, allebei op het uh, podium. hoor. ik vind ze allebei goed. Ik vind die Amy Stewart ook leuk. Maar ik snap je wel: Eddie Floyd en wordt originele. Je bent wel scherp. Ja. de kijk alles eens goed na. Ja, ik zit een beetje te twijfelen, Robbie. Er komt namelijk een berichtje binnen van Marion. Ja. een vaste luisteraar van ons. Die heeft een audio-appje gestuurd. En uh, daarachteraan heeft ze een tekstberichtje gestuurd met de woorden: Shit ik kan het alleen voor mij verwijderen en dan word ik, word ik benieuwd dan denk ik ja. ja wil ik toch luisteren zullen we het doen ja oké okay, ja ik, ik nu ook ja. oké okay, komt ie ja. ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. baby zo <laughs> Goed, nou, ik kan me voorstellen dat je dit wilde verwijderen, Marjon... maar we hebben het lekker met heel Nederland gedeeld... Ja. ja, ik ben blij dat we het niet verwijderd hebben. Ik vond het wel uh, sfeervol, dat kan niet anders zeggen. Ja, vond ik ook wel. Uh, Donald die ging nog lekker op het liedje daarvoor. Groep Sportivo, heerlijk, zegt hij. En uh, voor de rest uh, is Michiel, uh, Michel, sorry, is uh, ontzettend blij dat de Democratie heeft gezegend, zegt hij ook. Uh, gelukkig uh, is uh, Midhoff niet voorbij gekomen met Paradise where the dashboard light. Het is natuurlijk zo lang meteen, hè? Ja, meteen heel ja, lang. Ja, ja, uh, verder uh, ja. zie ik uh, binnenkomen uh, Willem die zegt: uh, ik zat in dienst, militaire dienst. En ik luisterde de radio wanneer ik kon in februari 1979. En uh, iemand die wij allebei kennen, die stuurt mij nu privé een appje... en die zegt, hmm? komt er eigenlijk nog een rebus? Wie is dat? Uh, Albert. Ja, er komt nog een rebus. Ja. <laughs> wel, het is goed dat ik er eventjes op het gemaakt heb. Altijd goed trouwens. Ja, toch? <laughs> Briljante Nederlandse band, hun grootste hit, Ruthless Queen... vandaag binnen in de tippenrade, Hier is kayak With a Langs overleden briljant zanger van uh, Kayak. Oh My Ruthless Queen kwamen er nog een paar reacties op binnen, toch, Dennis? Ja, onder andere Martin, die uh, zegt uh, vorig jaar uh, helaas te vroeg overleden aan die uh, kutziekte. Blij hem gekend en gesproken te hebben en hem uh, nog mogen zien ook. En uh, ook uh, Arnoud die zegt, uh, ja, ik zag hem maart vorig jaar nog als gastzanger bij uh, A Tribute to Kate Bush. Hij deed samen met de zangeres Don't Give Up en was nog geweldig bij stem. Ja, maar we, we moeten hem missen. Het was een hele aardige vent, dat weet ik ook. Ja, we hebben het gezet op nummer 20 in de lijst van 24 februari 1979. Was binnen in de tipperaden, Maar wij hoorden natuurlijk onmiddellijk dat dit een hit zou worden. Dus we hebben hem al gepromoveerd bij voorbaat. Zo meteen gaan we naar het rechterrijtje. Maar we hebben nog één... Het is tijd geworden voor democratie in Nederland. Het radio. Ik vind hier wat van. Referendum. We zetten deze in. Ja, stiekem toch wel leuk. Denk ik. Ja. Wat gaan we doen met YMCA? Is het een ja of is het een nee? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Mm, tot zo, Rob. Veronica. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles.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 Bel simpel zet de tijd op 8 uur. Radio Veronica met het nieuws. Het is 8 uur. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het was eigenlijk de bedoeling dat Mona Keizer Caroline van der Plassen opvolgen als BBB-leider en niet Henk Vermeer. Dat meldt de telegraaf. Volgens de krant heeft de keuze voor Vermeer voor onrust gezorgd binnen de top van de partij. Ingewijden noemen het broedermoord en een dolk in de rug van Keizer. Gijzelnemer Corné H. is diep teleurgesteld dat hij nog niet naar een TBS-kliniek mag. Hij vindt dat zijn behandeling hard nodig is omdat hij naar eigen zeggen stemmen hoort... en later weer mensen heeft gegijzeld in de gevangenis. De eerste gijzeling was bijna twee jaar geleden in een café in Ede. President Trump heeft een persconferentie gegeven over de importheffingen die hij heeft opgelegd aan landen. De belangrijkste rechters van de VS zeggen dat hij bij bepaalde heffingen de wet heeft overtreden. Trump is woedend en zegt dat de rechters zijn beïnvloed door de belangen van andere landen. En de Amerikaanse skiester Lindsey Van is terug in Amerika en heeft daar een operatie van 6 uur achter de rug. Ze kwam eerder zwaar te val op de Olympische Spelen. Op Instagram zegt ze dat er veel schroeven en platen nodig waren. En ook zegt ze dat ze geen spijt heeft van haar keuze om met een knieblessure van start te gaan. Het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken er buien over het land en koelt het amper af. Het wordt vannacht 5 tot 8 graden. Morgen begint met regen en het wordt zacht met een maximum tussen de 8 en 12 graden. Uh, het Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Twee vertragingen. De A1, Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. Daar doe je er zes minuten langer over. En de A76, Geleen Aken tussen Nut en Tenesse. Daar staat een auto met pech. En daar is je vertraging op dit moment negen minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. Nu naar trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate... voor maar 25,99 euro.